De temperatuur ligt rond Zonnig, morgen wisselend bewolkt en maximaal 15 graden. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Muiden 3 kilometer en de andere kant op 2. En het is terug richting Scheveningen en dat merk je al op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 en de Miami Sound Machine en Dr. Pressure. En de voordien Paul Carrick en Don't Shed a Tear. Goedemiddag, dit is zondag in Kennemerland. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je blijft op de achter. Je blijft op de En we gaan meteen naar het voetbal. We gaan naar Cherk de Blauw bij de wedstrijd Sevilla Spartaan tegen Bloemendaal. Goedemiddag natuurlijk hier vanmiddag vanuit Amsterdam waar die wedstrijd gesteld wordt tussen Sevilla Spartaan en Bloemendaal. En waar die wedstrijd net begonnen is. En de vrije trap van Gijs Poelgeest... Die draaide hem goed in vanaf de zijkanten. En het was Deren die hem goed raken... Maar net niet goed genoeg. Op dit punt eraan van, van Bloemen aan. ...en en de linkerkant dat het zelf. Het, uh, het is John die de bal heeft. John, keus. Keus. Geeft de bal hem er goed over. Zich. Plaatsen we in één keer naar Dennis Koes. Aan de rechterkant. Dennis Koes. moet kijken wat hij doet. Ah, is een hol met de bal. Gaat het nu voorzetten. ...zetten we dan ook voor. Maar die is te ver. Dus dat is een makkelijke prooi voor de doelman. Dennis Looi. Ja, we zijn natuurlijk benieuwd wat het gaat worden hier vanmiddag natuurlijk tegen Spartaan, na die ongelukkige wedstrijd van vorige week natuurlijk, die Bloemendaal uh, heel goed speelde, maar waar een doelman stond, gehoord heeft, die alles, uh, ja, en alles ballen ook er niet meer uithield. Aanval van Bloemendaal, dan de je je op zout. Gaat hem zo langs mee. Krijgt hem niet goed langs en uh, krijgt dan, uh, wordt die bal dan afgepikt. Je toch is het twee verjaars Spartaan die hem overpakt. Is het Dennis, uh, is het uh, daar Ralf Bergman die goed binnenkomt en uh, je krijgt die assistentie van Tim jones en die uh, geeft de bal aan met de nummer twee van uh, van aan te staan, dat is Evert van Linden. En die kan die bal niet houden. Aanval van Loemenal. Aan de rechterkant van hetzelfde is het uh, Gijs geest. Die plaatst maar één keer door naar Ozan. Ozan moet die bal aannemen. Doet dus die Krijgt dan een vrije trap in zijn rug. Omdat het nu is in zijn rug. Is. En uh, krijgt dan het rood voor de duk uit. Uh, uh, maar Loemenal zit een vrije trap. En dat zal ongetwijfeld uh, Gijs geest zijn. Die zich die daarmee gaat uh, bemoeien. Lengte gaat mee naar voren bij Bloemenal. dus Dat betekent dat Bart uh, de Bruine. En dus. Uh, uh, Tim Berenmee is, tuurlijk speelt Hofker, uh, die zegt vandaag aan te wachten, die moest eraf natuurlijk, uh, ja, met een blessure vandaag, die is niet helemaal fit om te kunnen starten. Gijsjan gaat kijken hoe hij kan trappen, laat hem keurig indraaien, komt die bal wel richting de penalty stip, en dan nee, is het daar, uh, daar Goes die je net weer niet bij kan komen, en dan is doelman uh, even van de Linden die de bal kan oppakken en meteen ver en diep tevoren speelt, maar dan is daar Ozan die er goed tussen komt, Ozan plaatst terug terug Tim John, Tim John uh, raakt die bal wel tegen de keeper aan, maar het is daar Auwe de Jager die die bal goed oppakt, Plaatsen we de rechterkant naar Paul Jood. Paal Jood gaat richting het sassa Moet er nog zijn man heen. Krijgt van een man, twee man bij zich. houdt kan die bal niet houden. Dat wordt betekend dat die bal afgepakt wordt door de VWR Spartaan. En dan is het daar de nummer 10, Oscar en Aartsen. Die die bal oppakt. En meteen probeert zijn spits samenwerken te zetten. Aan de kant van het veld. Dan moet uh, Dennis Poets uh, erbij gekomen. Komt er niet bij. Want er staat daar uh, die spits van, van, uh, van de VVA. De Spartaan gaat diep. Maar het is daar Ralf die die bal kan weghalen. Die pakt hem goed op. Maar wordt dan geblokt weer door een speler van VVA. En dat betekent dat 7 jaar er tussen kan komen en is Tim John die een goede actie maakt. En die bal oppakt meteen. Gaat kijken hoe hij een kan stellen. Ziet dan oost gaan aan de linkerkant, van hetzelfde het Plaatsen meteen in, in de diepte en oost kan dus doorgaan. Nou moet hij een actie gaan maken en er is een Probeert dan zijn land te stelen en uh, wordt dan neergelegd uh, vlak voor het uh, 16 meter gebied aan de zijkant. En dan komt de vrije trap voor uh, Boemendaal. Die gaan we natuurlijk even meenemen, kijken of het vragen gaat opleveren. Natuurlijk is het dan uh, Tim of Gijs die de bal uh, zal gaan, Een uh, Paul, uh, John holt naar de bal toe om hem op te gaan halen. en uh, die zal toch eigenlijk wel voor de volk moeten, maar het is Paul John die die bal gaat ophalen en maakt er misschien over aan zijn broertje Tim. Ze gaan praten met Steven van wie gaat het doen. En het is Paul die hem gaat intrappen. Dan komt die bal en die plaatsen dan recht in de handen van de doelman. En dat betekent dat het gevraagde week is. En uiteraard staat stand hier nog 0 tegen 0. TV YouTube.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 En we gaan even wat uh, nieuws doornemen. En we beginnen met heel leuk en heel goed nieuws. Want de Nederlandse honkballers hebben uh, zaterdagavond in Panama voor een sensationele prestatie gezorgd door de wereldtitel te veroveren. De equipe van de bondscoop Brian Farley versloeg grootmacht Cuba. Cuba was 25-voudig wereldkampioen. Uh, en ze, uh, ze wonnen in de zenuwslopende finale met uh, 2-1. Voor Oranje was het bereik van de eindschap al een primeur.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 De tweede aflevering van Ushi and The Family, het nieuwe programma van uh, Wendy van Dijk Hebben zaterdagavond ongeveer een half miljoen minder kijkers getrokken dan vorige week Ruim 1,9 miljoen mensen zagen de RTL-show waarin uh, Wendy van Dijk verschillende types speelt Tegen 2,4 miljoen vorige week Ik heb het niet gezien, ik zat in de arena Ik wel, een deel Leuk? Wie, wie, uh, wie nam ze nu in de maling? Herman de Blijker Ja, oké, okay. en hoe ja. was dat?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 Oh, die is er ook afgedonderd van het paard? Ja, ja, maar zij ook. Maar dat had hij helemaal niet door. En, uh, maar het had wel gezegd, ja, ik ben niet in de manen te nemen. Nou, wel dus. Wel dus. Ja. En uh, met Uzi waren de twee van de uh, broers, waren. Oké. Okay. Oh, en die Slack. Ja, oh, Andy en Frank Slek. Ja, ja. Nou, die uh, kwamen op een gegeven moment ook helemaal niet meer bij. Nou, dus leuk. Ik, uh, ik moet even terugkijken. Leuk Want, uh, programma. Over, het uh, over drugs en uh, dingen en dan uh, nog hoor. Maar wel leuk om te zien. Oké. Okay.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 Zo'n morgens is het bijzonder koud voor oktober. In Woensdag wordt het min 3 graden. En weer amateur in Eerbeek komt met 5,2 graden zelfs tot een matige vorst. Woensdrecht, waar ligt dat dan? Woensdrecht, ik heb geen idee. Maar ja, het was min 3 graden. Ik ga maar even kijken. 94. Maar ik moet zeggen dat ik het deze week, sinds deze week, wel echt fris vind weer. s ochtend. Nou ja, als ik s ochtend naar mijn werk kom en gisteren naar de voetbalclub. Om acht uur zo'n ochtend is het erg fris buiten. Het is fris hè dan? En uh, vandaag in uh, 1987 bij Veronica op Radio 3 is voor het laatste legendarische vrijdagavondprogramma Curry en Van Inkel te horen Het programma houdt op te bestaan omdat Aaron Curry naar Amerika vertrekt De plaats van Curry wordt ingenomen door Rob Stenders En nou heb ik een, uh, een fragment uh, opgezocht van uh, Curry en uh, Van Inkel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 En uh, er is Eredivisie. Er worden een aantal wedstrijden gespeeld, waaronder is er nu één bezig. NEC Vitesse, dus dan is daar 0-1. De wedstrijd om uh, half 1 uh, begonnen. Dan zijn er twee wedstrijden om half 3. Rodeo C tegen Den Haag, en Feyenoord tegen VVV Venlo. En om half 5 is er nog een wedstrijd: Preda tegen Excelsior.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 a clone, only thinking about themself alone, Listen, is Mickey, now baby tell me how all in sound on the way them little boy they will lose a prone, leave you alone, now make you start to moan and groan, come here young you're lost, strong like a stone girl, cause I'm the remedy, they set you free, some boy just walk for you, that's why me, you a teen girl, I'm not 15. ready to make you sweating, ties them, I'm checking, legs them, I'm sent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 Uh, de tweede race die is uh, gewonnen door het uh, duo van Audi. En dat is Enzo Ide en Christopher Hazen. Die hebben de die, uh, tweede wedstrijd gewonnen. Ze werden gevolgd door uh, een uh, auto van Heiko Motorsport. Dat is een Mercedes. Dat was Dominique Bauman en Bryce Bozing. En op de derde plaats, uh, en dan moet ik eventjes uh, goed uh, kijken. Want dat weet ik nu niet even één van drie uit mijn hoofd. Maar uh, ja, dat ben ik eventjes kwijt. Je, want dan moet ik eventjes even op het scorebord uh, kijken maar dat is nummertje drie. En dat is het, uh, het duo van uh, krafraising. Gregor Emus Vier en Mike Perissi. Dat uh, rijdt ook met een uh, Mercedes. En dat waren de nummers drie. En vervolgens uh, moest er nog uh, iemand uh, als kampioen, of dat waren de twee, die als kampioen over de, uh, de streep kwamen. Dat was uh, de vierde auto. En dat is Frederico Leo en Francesco Castellacci. Dat zijn uh, de winnaars van het eindklassement. Nou, het team uh, uh, kampioenschap gaat uh, naar de eerder genoemde Bouwman en uh... Parijs Bozin, de Tsjech. En dan de Nederlanders. Die uh, hebben er een beetje toch uh, wat een off gehad. We hebben kunnen zien dat het uh, team van uh, Paal van Splunt uh, uit uh, is gevallen. En uh, ja, de, de enige echte die een beetje goed uh, naar voren is uh, gekomen dat is uh, Christian Frankhout. Uh, met de, de andere auto van uh, de Heiko Motorsport. Met nummer 45. Uh, hij reed samen met uh, Patrick Hiers En uh, Frankhout uh, wist uh, beslag te leggen op de zesde plaats. Uh, boer En uh, zijn uh, mede-compaan uh, Hoevert Vos waren uh, wat meer uh, naar achteren en datzelfde geldt ook voor uh, Harry Kolen en uh, zijn compaan uh, Nick Casburg, maar die Nick Casburg die kan wel al was. Uh, als ik dan nog eventjes naar, het, uh, uh, ja min of meer even kijk waar die heren zijn geëindigd, dan zie ik dus dat die op de elfde plaats zijn geëindigd en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 Op dit moment wel heel erg leuk. Oké, okay, nou... Wat, uh, ja, wat zeg je? Wat wou je Nee, ik hoor het. Ja, er, er rijden een hele oude auto rijdt nu rond. Het is, ik denk dat het er weer een uit de jaren 50 is uh, die op dit moment bezig is.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 Gebeurt, dan uh, mag uh, Ricardo van der Ende vanavond nog een keer uh, een feestje vieren. Want dan is hij ook nog Europees kampioen in de GT4. Nou, daarna dan, uh, krijgen we nog een toerwagen op cup. En als laatste nog de Total Mazda MAX 5 cup. Maar dan is het al bijna vijf En er is zo langzamerhand al uitgedaan uh, hier op het circuitpark Zandvoort. En dan kunnen we ons opmaken voor het feestje wat uh, uh, een van de heren, uh, ja, wat de heren van Schijfvlak.nl aan het uh, regelen zijn dus dat is vanavond want dan worden er nog uh, wat rijden in het zonnetje gezet. Nu maar op. Dus dat is voorlopig even de stand van zaken hier. Oké okay, Jaap, dankjewel en later meer. There's a fire starting in my heart reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and save me out and alley.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 Maar die stand nog uh, steeds 0-0 uh, is in die, uh, die wedstrijd natuurlijk. tussen Vrijea uh, de Spartaan en tussen Bloemendaal. Bloemendaal heeft al een uh, veldoverwicht. Is uh, ja, sterker aan de bal, maar heeft het nog niet kunnen uiten tot een, uh, tot een doelpunt. Uh, dat kunnen we gewoon uh, duidelijk zeggen. Maar ze moeten natuurlijk wel oppassen. Want Vrijea de Spartaan die kan er te snel uitkomen dan proberen met een counter. Nou ja, het is hetzelfde natuurlijk als je heel veel bezit hebt. Ja, dan moet je natuurlijk wel op gaan letten. Dat je hem niet om jongeren krijgt. Dan weet allemaal hoe dat werkt tegenwoordig. Dus Bloemendaal die in aanvang gaat opzetten aan de rechterkant van het veld. Het is denkens goed die in die bepaalde. Schreef op Oukri Jagen. Jagen kan er net niet bij komen. Die bal die wordt uh, weggehaald. Maar het is dan toch Oostan die hem gauw En dan een ingooi door de rechterkant. En dan is het de keuze in verkeer plaats Dat betekent toch dat die bal in uh, ingooien is voor uh, VVA. aan de linkerkant van het veld. Het is daar, uh, het is daar Auken, die hem goed oppakt. Het is die een gooi krijgt. En, uh, dan komt er een vrije trap uh, op de rand van het stadsgebied. En uh, daar zal uh, Gijsjan uh, bij komen om die bal uh, erin uh, te laten draaien. Gijsjan uh, gaat dan naar die bal toe. Uh, de luchtmacht van uh, Bloemendaal gaat mee naar voren. Dat betekent dat. Bart en Tim Beer enzovoort En Dennis Goes mee naar voren gaan Om die bal En eventueel heeft wel te gaan koppen Dennis of uh, Jean moet een paar metertjes achtervallen. vallen Dus hij zegt er Legt hem goed neer Dus hij zegt er het seintje Die bal nu genomen kan worden Komt die vrije trap van uh, Gijs. Daar ga ik er goed in, maar die is te laag. En dat betekent dat die bal afgenomen af moet worden. Er is het dan niet me meer te uithalen. Die gaat uh, net, uh, net langs de verkeerde kant uh, van de paal. Dat is een goede poging. Maar ja, je moet natuurlijk wel goed tussen die palen mikken. Anders gaat het niet goed. Dat betekent dat uh, Dennis Looy de doelman van uh, VVA Spartaan naar die bal uh, kan gaan ophalen. En dat uh, uh, VVH Spartaanse posities uh, kan gaan innemen. Bloemendaal uh, zakt iets terug om die bal op te vangen. En dat betekent dat die aanval, aanval opgezet. Maar de linkerkant is het VVA Spartaan wat eruit komt. De bal gaat uh, diep uh, richting de spits. Nummer 11 die hard aan het rollen is met die bal. Hij de Markeus tegenover zich en uh, die raakt die bal aan. Dat betekent erin gooit de hoogte van de middenlijn. Voor ja, aan de VVA Spartaan. Er moet iets meer pit in die wedstrijd komen. Het gaat nog ietsje. Ja, Bloemen al heeft wel heel veel bal bezit. Maar er mag wel iets meer pit in, uh, vind ik, in deze wedstrijd. Komt hier gewoon van 7 aan de VVA Spartaan. Aan de linkerkant van het veld is daar de nummer 8 uh, die hem uh, oppikt. En dat betekent dat die bal volgekomen wordt, weggekopt in de verdediging. En dan is het daar toch een 7 aan de Spartaan die hem oppakt. Aan de linkerkant van het veld is het daar uh, uh, Bart de Buine die er goed tussen komt. Nog eens die bal niet weg is, het Goes hem weghaalt. Bart de Buine kan er niet door dan is het asperderen. Dat dus weer aan de linkerkant van het veld. Is maar de nummer 9 van VVS-Spartaan. Lavatio Daniel. Die kan die bal niet houden. Dat betekent een ingooi voor Boemendaal. Nou, Dennis Goes gaat die bal halen om hem in te gaan gooien. Gaat kijken waar hij één kan gooien. Je ziet dan uh, Beren staan. Beren. klaar ze terug op Dennis Goes. Dennis Goes. Moet het dan doorplaatsen? Tim Jan Tim Jan heeft de bal in zijn voet, Maakt een schijnbeweging. Plaatsen we in één keer door. Goed. Ruimte in naar Ozan. Kan Ozan erbij komen? Nee, Ozan kan er niet bij komen. Als het paalt, Jongen, niet doorloopt. Door, en dan is die bal toch nog weg. En dan is het Beren die er goed tussen komt met zijn hoofd. Maar die bal over de zijlijn ingooien Dat betekent een ingooi. En kant van het veld voor 7 de Spartaan. Die gaat genomen door, door Van der Wind. Aan de linkerkant van het veld helemaal komt hij ingooi. Richting de middenlijn. En dan moet de Tim Johan scoren. Doet hij dan ook. En die komt er niet bij. En dat betekent een ingooi wederom voor, uh, voor uh, uh, 7 jaar Spartaan, zegt de scheidsrechter. Zeg. En uh, dat betekent twee uh, meters naar voren van 7 de Spartaan. En uh, de scheidsrechter zegt gewoon maar vandaar op de middenlijn. Daar moet hij genomen kan worden. De nummer 9 van de VVA Spartaan eh, Lavario. Die gaat hem halen. En die gooit hem dan naar de nummer 5. Die zal die ingooi gaan doen. Dat is Valentino uh, Kuip. Gooit hem dan uh, richting zijn spitsen. En dan moet daar verdedigd gaan worden. En dan is Dennis Goes die er goed tussen komt. Maar die maakt een overtreding. En dat betekent een vrije trap. Aan de overkant voor het voor de VVA de Spartaan. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of het gevaar gaat opleveren voor het doel. van Daan, uh, Daan Kerkman. Die, bal, uh, die wordt kort genomen. En dan moet er iemand van Bloemenal uitgaan om die bal te gaan pakken. Komt die bal dan? En die gaat ver en ver over. Dat